Een hoorspel in zes delen door Vel Gilgood Vertaling Alfred Pleiter. Regie Dick van Putten. Zesde en laatste deel De Afrekening. Meneer Laroche, het uh, doet mij bijzonder veel genoegen u weer eens te zien. Dit genoegen is dan wederzijds inspecteur. Hoe het alles schijn heeft dat u mij ditmaal weer eens te vlug bent afgeweest. Och, dat maken we zo vaak mee. <laughs> Zoals we allebei maar al te goed weten. Ik geloof niet dat dit nu het juiste moment is... voor het uitwisselen van complimenten... tussen twee vertegenwoordigers van verschillende Franse overheidsdiensten. Wat ik liever zou willen weten, Ernest... wat voor spelletje jij nu eigenlijk precies speelt. Ik ben blij dat jij het als een spelletje beschouwt. Mag ik misschien even tussen beiden komen, meneer Gede? Uw vrouw heeft in tegendeel heel hard gewerkt. Samengewerkt met mij. Be, be, bedoelt u... Roger, schat. Ik ben toch niet zo dom geweest om te denken. Of wel? Ik, ik, ik weet echt niet wat ik ervan denken moet. Ik heb jou altijd beschouwd als een toonbeeld van, van moed en waarheidsliefde, Anne. Dank je. Ja, wat moest ik er wel van denken toen je in de kwade kater... tegenover Bill Summers gewoon deed alsof je helemaal iemand anders was? En toen ik van je vader hoorde dat je, dat je hem had overgehaald... om een receptions in te geven... Je had me kunnen vertrouwen. Uh, niet dat ik mij graag wil mengen in deze interessante, echtelijke discussie... ...maar het lijkt me toch beter om die op een ander tijdschip voor te zetten. We schijnen allemaal een receptje helemaal te vergeten. En mij, monsieur, als ik het mag zeggen. Neemt u mij niet kwalijk, mademoiselle Dassin. Binnenkort zal het u ongetwijfeld allemaal wel duidelijk worden. Dat hoop ik tenminste. Uh, La Roche heeft gelijk. Hoeveel tijd hebben we nog, inspecteur, voordat we seps mogen verwachten? Minstens een half uur. Dat is zowat het enige voordeel van zo'n officieel diner... dat men zich daarbij althans enigszins aan een tijdschema houdt. Dan heb ik nog de gelegenheid om je een paar dingen uit te leggen, Roger. Daar heb ik niet zoveel tijd voor nodig. Hm. Dacht je dat je mij ook maar iets hoeft uit te leggen... zolang ik maar weet dat alles met jou in orde is? Hm? Hm. Dat is heel lief van je, Roger. Ik weet alleen niet of het wel helemaal waar is. De hoofdzaak schijnt me... Of je me inderdaad wel zo goed kent als je het dacht. Ga eens door. Ja, ik weet dat ik nog jong ben. En ik weet ook dat ik niet bepaald lelijk ben, Roger. Maar dat betekent nog niet dat ik achterlijk ben. Ja, maar dat, dat heb ik ja, toch wel. Ja, wel, dat heb je wel. In zekere opzicht. Maar ik neem het je niet kwalijk, Roger. De meeste mannen denken er zo over. Een goed politieman weet dat het, het hoogst onverstandig voor hem is om zich te mengen in een discussie tussen man en vrouw. Ben je dat niet met me eens, Laos? 100 procent. Dan zou ik je willen voorstellen om met mij mee te gaan naar het zijkamertje. Dan zal ik je mijn plan uitleggen. Uitstekend. Ik bemoei er ook liever niet mee, inspecteur. Ben ik erg brutaal als ik u maar vragen... Mademoiselle Dassin, ik heb er geen enkel bezwaar tegen. Integendeel. Ik even min. Wat een vreemd stel, vind je niet? Ik vind ze enig. Zal ik doorgaan? Uh, graag. Kijk, Roger. Wat ik je probeerde duidelijk te maken is... dat ik in sommige opzichten keihard kan zijn. Hm. Misschien hangt dat samen met het feit... dat ik op mijn achtste jaar een revolutie heb moeten doormaken. Maar toen jij die afschuwelijke opdracht van vader aanvaarde... om in Parijs naar Seps te gaan zoeken... gingen mijn hersens opeens koortsachtig aan het werk. Waarop je besloot met me mee te gaan? Dat hm. niet alleen, Roger. Ik besloot ook een poging te gaan wagen om deze hele kwestie eens en voor altijd uit de wereld te helpen. Kijk, Roger. Na dat dreigende telefoontje dat we in Londen hadden gehad. was het me wel tamelijk duidelijk dat die zogenaamde Julie Dassin. die beweerde dat ze een kennis van Bill was. Hmm. in werkelijkheid natuurlijk een instrument van Seps moest zijn. Hmm. en dat ze iets in haar schild voerde tegenover mij. Ik begrijp het. Uh, daarom besloot je erop in te gaan. Precies. Ik liet er even wachten onder voorwensel dat ik me nog even moest opmaken. Hm? Intussen belde ik echter de politie op... en had een tamelijk lang gesprek met inspecteur Perouquet. Oh, ik, ik ben een grote idioot, schat. Neem alsjeblieft niet kwalijk. Perroquet kent zijn Roger. Hm? Hij begreep meteen wat ik van plan was... en welke mogelijkheden dat voor hem kon opleveren. Hij beloofde mij voortdurend in de gaten te laten houden... en te zorgen dat ik niet werkelijk in moeilijkheden zou kunnen raken. Daar ben ik blij om. Nou... Als eerste diende ik natuurlijk contact op te nemen met Seps. Mm -hmm. Daarom accepteerde ik dat rotbaantje in die afschuwelijke nachtclub... Ik speelde helemaal de rol van de angstige, pure onschuld. En dat betekende dat ik Bill Sommers volkomen moest negeren toen hij mij herkende. Want jouw schuwelijke Gallas hield me voortdurend in de gaten. Hij mocht geen ogenblik gaan denken dat Bill en ik elkaar kenden. Ja, logisch, ja, ja, dat zie ik nu. Nou, toen Sapsch inderdaad in de club kwam opdagen... maakte ik van die gelegenheid gebruik om in zijn aanwezigheid ruzie met galas te gaan uh -huh. maken. Ik ging zelfs ver dat ik een beroep deed op zijn gevoelens van gentleman... Het leek mij volkomen in overeenstemming met mijn rol van argeloos Engels meisje... Mm. ...dat ik weigerde om op commando van Gallage met zijn klanten naar bed te gaan. Ik had voor Dory ook niet anders van je verwacht. Dat gaf mij de kans om uit de kwade kater weg te komen. Mm -hmm. En het gaf Sebs de kans om mij een dienst te bewijzen. Mm. Die kans zal mij des te gretiger aan... ...omdat hij wist dat ik de dochter was van Simon Hoenjadie. We oh, werden al gauw beste maatjes. Oh. In de meest onschuldige mm. betekenis van het woord, George. Maar zal ik iets wat zeggen, lieveling? Ondanks alles wat ik van vader over hem heb gehoord... ...kan ik hem eigenlijk niet onaardig vinden. Hij heeft... ...ja... ...heeft namelijk een zekere charme. Ja, maar hij zal waarschijnlijk ook niet op een praatje verlegen zitten. Inderdaad niet. Hij heeft me een heleboel over zichzelf verteld. Ik kreeg bijna medelijden met hem. Maar waar ik echter niet op gerekend had... ...was dat zij vader in handen zouden krijgen. Ja, daar wilde ik je juist wat over vragen. Oh, Roger. Het was echt niet gemakkelijk voor me... ...om die arme vader zo'n dolkstoot in de rug te geven. Hm. Maar er zat niets anders voor me op Dat begrijp je toch, maar... lieveling Ik moest Saps overtuigen dat ik echt en dodelijk bang voor hem was En ik moest vader uit zijn klauwen zien te bevrijden oh, Ik zal niet ontkennen dat ik me verschrikkelijk eenzaam voelde Toch ook wel een beetje bang was toen Seps vader had meegenomen op weg naar het officiële diner van hem En ik verlangde heel erg naar jou, Roger maar Had je me niet op de een of andere manier bericht kunnen sturen, Em? Dat durfde ik niet Trouwens, dat was het moment waarop de inspecteur kwam opdagen. Ik kom altijd op het juiste moment opdagen, mevrouw M. Geel. Zeer momentje, en nu kom ik alleen maar opdagen om u te zeggen dat wij er van deur gaan. Maar wij verliezen u niet uit het oog, geen seconde. En je bent toch zeker niet van plan om hier in je eentje op seps te wachten? Jawel, dat ben ik wel. Dat is absoluut noodzakelijk, meneer Geel. Maar ik geef u de verzekering dat er haar niets zal overkomen. Ja, maar hoe kunt u daar zo zeker van zijn? Omdat wij de noodzakelijke maatregelen hebben getroffen. Per slot van rekening is dit mijn appartement. Wanneer het beter is en veiliger voor madame Gill, zou ik natuurlijk hier bij haar kunnen blijven. Dat is heel flink en vriendelijk van u, mademoiselle Dassin. Maar ik geloof niet dat mijn reception chaperonen erg zou appreciëren. Oké, okay, hmm. maar niet zo, Roger. De inspecteur en ik weten heus wel wat we doen. Nee, God, ik, ik hoop dat het zo is. Heus? En dan daarbij... Jullie zijn hier vlak naast in dat kroegje. Ja. En wanneer Zeps hier eenmaal arriveert, dan is het allemaal zo afgelopen. Geef vader mijn allerhartelijkste groeten, Roger. Mm -hmm. En neem zelf maar een paar stevige borrels. Ja. Nou, we moesten maar gaan, per oké. Ja. Het zou heel vervelend zijn als meneer Hunter en meneer Bill ongeduldig zouden worden en ons kwamen zoeken. Of wanneer we Zeps op de trap <laughs> tegenkwamen. Dat ben ik helemaal met je eens. Uh, madame Gale, denkt u eraan. Probeert u Zeps over te halen om naast u op deze sofa te komen zitten. Het is niet absoluut noodzakelijk, maar het zou de zaak wel aanmerkelijk verlieven Ik hou dit echt niet langer uit, Summers. Dat doelloos zitten te wachten. Wanneer ze niet binnen vijf minuten hier zijn, dan ga ik naar die flat. U kunt La Roche heus vertrouwen, sir. Ik vertrouw zo langzamerhand niemand meer. Mr. Hunter, gelooft u niet dat het een verstandige afleiding voor u zou zijn... als u en Mr. Summers het eens hadden over dat tv-interview... Dat u hem ongetwijfeld zult toestaan. U bent wel een deurzetstukje, hè, Miss Weiss? Ja. Hm? Het is overigens een goed idee. En een idee zal het wel blijven ook. Ik ben namelijk helemaal niet van plan u een televisieinterview toe te staan. Waarom ja, niet, zo? Het kan zijn nut hebben, voor u. En voor Mr. Summers maakt het een levensgroot verschil. Hoe dik was moet ik je nog aan herinneren dat ik Bill heet? Niet op kantoor of wanneer wij samen een opdracht moeten uitvoeren. Zoals u wilt, Miss Weiss. Wat zou u denken van nog een drankje? Ik voor mij zou er best in kunnen gebruiken. Ik niet. Jill? Oh neem me niet kwalijk, Miss Ways. Nee, dank u. Zelfs geen citron -presse? Nee, dank u. En ik hou er helemaal niet van om alleen te drinken, dat is wel jammer. Ah, daar zijn ze ja, gelukkig. Wat heeft dat lang geduurd, rotje? Waar is Je Hiernaast in de plek. Heb je dat daar alleen achtergelaten? Jij lijkt wel gek. Ze is daar volkomen veilig, sir. U moet de hartelijke groeten van haar hebben. We hebben de zaak volkomen verkeerd beoordeeld. Ze heeft al die tijd samengewerkt met de inspecteur. Wilt u even allemaal naar mij luisteren? Er is geen tijd meer voor nadere uitleg. Maurice Seps is al onderweg naar het appartement. Verwacht je van mij dat... Roger, dit is werkelijk onmogelijk. En, en wat, u betreft, wat mij inspecteur... betreft, monsieur Hunter, het enige wat mijn plan en uw dochter in gevaar kan brengen... is overhaast en ongeduldig handelen. Laten we dus allemaal gaan zitten en proberen kalm te blijven. Kalm? Ben je zover, La Roche? Door dit raam kan ik de deur naar het appartement prima zien. Zodra Seps naar binnen gaat, draai ik de schakelaar om. Schakelaar? Dat denk je nou weer van plan Guy? Het is eigenlijk dood eenvoudig. Ik hoop dat mademoiselle het mij niet kwalijk neemt. Maar toen we gemerkt hadden dat haar appartement gebruikt werd door verdachte individuen... hebben wij gebruik gemaakt van de omstandigheid dat het helemaal opnieuw werd geschilderd en behangen... om in de zitkamer een paar verborgen microfoons aan te brengen. Die microfoons staan in verbinding met de bandrecorder daar op het tafeltje... waarachter nu mijn collega Laroche staat. Heel slim. Het was eigenlijk alleen maar een routine voorzorgsmaatregel. Maar het komt nu bijzonder goed uit. Daar had u mij anders toestemming voor moeten vragen, inspecteur Perroquet. Mijn excuses, mademoiselle. Die aanvaard ik, gezien de omstandigheden. Dank u, mademoiselle Dassin. Ik zie nog steeds niet in wat u daarmee denkt te bereiken. Dat... Dat merkt u gauw genoeg, sir. Dat beloof ik u. Daar stopt een taxi. Huh? Is het sepsch? Hij stapt uit. Hij rekent af. Precies op tijd. Schitterend. Laten we dat tenminste hopen. Schakel erin, Laurens. Voilà. Recorder ingeschakeld. Ik hoor niet. Ik dacht dat u zei... Geduld, monsieur. En te geduld. We zijn er niet alleen om luistervink te spelen. Het gaat er vooral om om bewijsmateriaal in handen te krijgen. bewijsmateriaal dat wij straks kunnen gebruiken. En mijn dochter? Een hoogstvindingrijke jonge dame... En bijzonder koelbloedig. Ze heeft werkelijk een natuurlijke aanleg voor politiewerk. Ik beschouw het als een voorrecht haar te hebben leren kennen met haar te mogen samenwerken. Stil. Spijt me dat ik je misschien heb laten wachten. <laughs> Thank Natuurlijk. Ah, ja. U ziet er moe uit. Ik ben ook moe. Doodmoe. Heb je helemaal geen. geen afkeer van me? Nee. Afkeer? Waarom zou ik? Je zei dat je je mij als komtje morris herinnert in. Herinner je je moeder ook nog? Ook heel vaag. Een lachje. Een zachte stem. Een gevoel van... van warmte en geborgenheid. Weet je ook wat er van haar geworden is? Nee. Is er wel iemand die dat weet? Ik weet het. Wilt u het mij vertellen? Zij is gestorven in een ziekenhuis... in Siberië. Zoiets had ik wel vermoed. Het was mijn schuld... Ik heb al aangegeven bij de Russische geheime politie. Dat heeft vader me verteld, ja. En dat kun jij natuurlijk niet begrijpen. Hm? Hoe zou je dat ook kunnen, op jouw leeftijd? Doet dat er iets toe? Voor mij wel. Een heleboel. Waarom? Omdat ik het verleden zo graag zou willen vergeten. Omdat ik zo graag uitsluitend dan alleen naar de toekomst zou willen denken. Aan uw politieke carrière? Wat kan mij die carrière nog voordomen? Wat voor benul heeft iemand als jij en die hele leventje zo veilig beschut geleefd heeft... in jullie westerse bourgeoisie. Volkomen vrij, zonder noodzaak om je vrienden voortdurend met argwaan... en je vijanden en rivalen... met de grootst mogelijke achterdocht in de gaten te moeten houden. Wat heeft zo iemand voor benul... van het bestaan dat wij lijden achter het ijzeren gordijn? Goed, ik heb niet slecht geboerd. Ik scheen een goede toekomst tegemoet te gaan. Dat schijn ik al jaren en jaren. Maar als ik niet kan slapen... dan zie ik het gezicht van je vader... Zoals hij mij aankeek op die dag dat ik hem beloofde om voor de zieke Maria te zorgen. En hij besloot met jou naar het westen te vluchten. Maria, mijn moeder. Ja, jouw moeder. Ik weet wat de herinnering daaraan voor je vader heeft betekend. Maar hij weet niet wat het allemaal voor mij heeft betekend. Misschien heeft het zijn levensgeluk gekost. Maar mij heeft het mijn leven vernietigd. Waarom vertelt u mij dit allemaal? Omdat ik jouw hulp nodig heb. En die zul je me geven. Uit vrije wil, als het enigszins mogelijk is. Ik ga niet terug achter het ijzeren gordijn, en... Nee? Het lijkt wel of je mij daar kwalijk neemt. Maar ik zeg je dat ik er genoeg van heb. Meer dan genoeg. Die zinneloze leuzen... Die grauwe gezichten, al die ondraaglijke valse schijn... de voortdurende machtsstrijd met overal die loerende beul. Ik doe er niet meer aan mee. Hoe denkt u dat te bereiken? Door jou. Door mij? Door jou en je vader. Zou u me dat niet nader willen verklaren? Natuurlijk. Als je vader erin toestemt om een beetje redelijk te zijn... en ik ben ervan overtuigd dat jij hem daartoe zult kunnen overhalen... en. Zoals je hem vandaag al eerder hebt weten over te halen, dan verscheur ik de verklaring die hij mij direct kon brengen. Dan zal ik hem alleen nog maar vragen om hem in Engeland te introduceren aan een oude vriend waarvoor hij bereid is in te staan. Maar waar wilt u van leven in Engeland? Je vader is een vermogend man. Met andere woorden, u wilt op zijn zak hanteren? Slechts gedeeltelijk. Je zult toch ongetwijfeld wel eens meer gehoord hebben over mensen die uit een communistisch land gevlucht zijn. Die zijn meestal in het bezit van waardevolle inlichtingen. Ik begrijp wat u bedoelt. Ja. Namen van communistische agenten en dat soort dingen. Ik beschik over geheimen waarvoor de Britse regering heel wat over zou hebben. En als mijn vader weigert, wanneer ik er niet in slaag om hem over te halen, wat dan? Dan ben ik in het bezit van zijn verklaring. En dan ga jij met mij mee achter het ijzeren gordijn. En wat gebeurt er dan met? Daar wil ik niet aan denken en niet over praten, want dat gebeurt niet. Ik wil niet dat dat gebeurt. Okay. Ik geloof dat u dat meent. Natuurlijk meen ik dat. Dacht je dat de mensen prettig vinden om zich als een schurk te gedragen? Dat hij dat uit vrije wil doet? Waarom bent u er dan ooit mee begonnen? Omdat je moet proberen je hartje te redden. Dat is het grond. Na de ervan van gedachten vriend van je vader te zijn. En dat was een internationaal financier. Ik moest bewijzen dat ik royaal ten opzichte van een nieuw regime was. En aangezien je vader met jou naar het westen was verlucht, Ik was erg gesteld op je moeder en... ...ik vond het afschuwelijk dat ik moet aangeven. Maar het moest gebeuren. Ik moest het doen. Als mijn vader was gebleven, dan had u hem aangegeven zeker? Ja. Wat betekent vriendschap dan helemaal niets voor u? Als je dood bent, heeft niets meer enige betekenis. Het wordt overigens tijd dat je vader komt. Ik hoop dat hij niet zo dom is om te denken dat hij mij een loer kan draaien. Heeft u voldoende gehoord, meneer Hunter? De weergave is voortreffelijk. Vindt u de stem ook duidelijk te herkennen? Volkomen. Ja, ik heb genoeg gehoord. Wat is dat? Dat is een centje van uw dochter dat Sep's tekenen van ongeduld begint te vertonen. Ja, en hoe... Dood eenvoudig. Onder het kleed voor de sofa in de zitkamer van mademoiselle Dassin... zit een drukknop die verbonden is met een zoemer in deze kamer. U hebt zich ruimschoots vrijheid in mijn woning veroorloofd, inspecteur Perroquet. Ik betreur de noodzakelijkheid daarvan, mademoiselle. Mag ik u voorstellen, monsieur Hunter, u tans naar uw dochter te begeven? La Roche en ik zullen u vergezellen. Met het grootste genoegen. Ik ga natuurlijk ook mee. Natuurlijk. En ik dan? Ik geloof niet dat we de dames hier alleen achter kunnen laten, meneer Samuels. Ja, wacht je hier maar op ons, Bill. Per slot van rekening sta jij hier eigenlijk buiten. Oh ja? Na nou, alles wat ik intussen heb gedaan? Wij hebben nu echt geen tijd meer. Kom mee. Nou ja, dat is toch werkelijk. Dat, dat dat vind ik het toppunt. U schijnt er eigenlijk op gebrand te zijn ons alleen te laten, monsieur. Wat mij betreft kan ik dat wel begrijpen. Ik ben nog jong, nog aantrekkelijk. Maar dat kunt u toch niet zeggen van mademoiselle Wies? Ja... Ik heb altijd gehoord dat u zo graag in vrouwelijk gezelschap verkeert, Mr. Samos. to Jill, hou op alsjeblieft. Wilt u mij misschien excuseren? Ik wil eens even gaan praten met die concierge van me. Zodra de inspecteur klaar is met deze kwestie... wil ik mijn hele appartement laten opknappen. Ja, maar, maar wij kunnen toch niet... Ik, ik bedoel, ik, u kunt toch niet... Ik ben zo... volkomen in staat om mijn eigen boontjes te doppen. Au revoir, mademoiselle. Monsieur. Au revoir. Au revoir. ik zie het wel een, Hoogst ongewoon wijfje. Dat is ze zeker. Ja. En zo tactvol. Vind je? Oh ja, ja, ja, absoluut. Hoe weet je dat? Voor een dat je het misschien is ontgaan. Ze heeft ons opzettelijk met ons twee alleen gelaten. Inderdaad. Maar ik weet nog niet of dat wel zo tactvol is. Ik vind je het dan zo vervelend om uh, alleen bij mij te zijn? Och, nee. Erg enthousiast schijn je er ook niet over te zijn, hè? Dat ben ik ook niet. Hm. Als je het dan met alle geweld wilt weten... ...ik ben erg nieuwsgierig naar wat er hiernaast gebeurt. Ik dacht dat jij dat ook wel zou zijn... ...in plaats van net te doen alsof je met me wilt flirten. Maar ik wil helemaal niet een beetje flirten, Jill. Oh nee? Nee, nee, echt niet. Ik wil namelijk met je trouwen. Trouwen? Dat is trouwen, dat zei ik, ja. En daarom ben ik meer in deze kamer geïnteresseerd... ...dan in de flat van mademoiselle Dassin hiernaast. Ik geloof je niet. Waarom niet? Wil je het liever niet? Wat? Je, je geloven of met je trouwen? Allebei. Kun je me één reden opnoemen waarom? Oh ja, ja, dat kan ik, ja, zeker je, je bent erg knap, wanneer je het tenminste wilt Oh, word bedankt En je bent erg lief, behalve wanneer je denkt als Sandy Cameron Nogmaals bedankt En eh, wat tenslotte het voornaamste is Als ik niet met jou trouw, krijg jij waarschijnlijk mijn baantje En dat mag natuurlijk nooit Vind jij ervan wel? Dat uh, weet ik eigenlijk niet nou, Neem het dan maar rustig van mij aan, hoor en bij slotverrekening zou het ook helemaal niet aardig zijn... om het oude wijfje teleur te stellen... nadat ze me deze kans op een presenteerblaadje heeft aangeboden. He? He? He? Wie ook niet? Bill, ik wil jouw baan helemaal niet. Maar ik denk er ook niet aan om het mijne op te geven. Dat verlang ik ook helemaal niet. Oh nee? Waarom niet? Ik dacht... Om drie redenen niet. Ten eerste... omdat jij je werk goed doet. Ten tweede, omdat ik die arme Sandy niet wil duperen. En ten derde... Om, eh, omdat wij het geld dat jij verdient... ...heel goed zullen kunnen gebruiken. Wat oh, ben je toch een materialist. He, helemaal niet, helemaal niet. Ik ben alleen maar een voorstander van teamwork. Nou, wat nou, is... zie uh, je antwoord, hè? Ik ben ook een voorstander van teamwork, Bill. Nee, nee, nee. Nu niet. Ik meen het. Ik ben nog steeds nieuwsgierig naar wat er hiernaast gebeurt. Aha. Ben je er eindelijk, Simon? Ik begon mij al af te vragen. Ik dacht dat je me beter kan... Uh... Misschien heb je gelijk. Afijn, je hebt tijd genoeg gehad. Heb je die verklaring meegebracht? Nee, Maurice. Dat heb ik niet. Heb jij de consequenties daarvan goed overwogen? Ik geloof het wel. Dan is het Ens taak om jou van gedachten te doen veranderen. En? Ik heb me aan herinnerd, vader, dat ik hem vroeger oompje Maurice noemde. Ik hoop dat je hem ook aan andere dingen herinnerd hebt. Ja, moeder, misschien. Mogen we haar hier alsjeblieft buiten laten? Goed. Het heeft inderdaad geen enkele zin. Zullen we dus maar ter zaken komen? Graag. Nou? Ik, ik geef er de voorkeur aan om mijn zakentransacties in aanwezigheid van getuigen te doen. Mag ik je deze heren even voorstellen? Inspecteur Jean Perroquet. Monsieur Guy Laroche. Inspecteur. Simon, je bent toch niet zo stom geweest om toch de politie hierin te mengen? Mag ik mij misschien even legitimeren, monsieur? U beseft toch hopelijk dat ik diplomatieke onschendbaarheid geniet, inspecteur? Er zal u geen strobreed in de weg worden gelegd, monsieur Saps. Wat is de bedoeling van deze klucht? Om deze kwestie eens en voor altijd uit de wereld te helpen. Mocht u soms geweld overwegen... ...ik beschik over drie lijfwachten buiten... Uh, daar heeft u over beschikt. Helaas schijnen zij verwikkeld te zijn geraakt in een of andere dronkenmansruzie... En zijn daarom voor hun eigen veiligheid door mijn mannen meegenomen. Daar zal uw ministerie van Buitenlandse Zaken nog wel iets over te horen krijgen van mijn ambassadeur. Ongetwijfeld. En ons ministerie zal even ongetwijfeld na verloop van tijd wel verontschuldigingen daarvoor aanbieden. Een uh, uh, betreurenswaardig misverstand. Jij bent dus van plan om mij te laten slachten. Hm, Simon? In aanwezigheid van je dochter en in tegenwoordigheid van een paar getuigen die je beter je middenplichtigen kunt noemen. Oh, lieve Alp, nee. Geen sprake van. Ik ben net zo gekant tegen geweld als jij, Maurice. Het is nu trouwens ook niet meer nodig. Mijn rekening met jou is vereffend. Vereffend? Dat zei ik, ja. Je bent dus bereid om het verleden te vergeten? Je wilt onze oude vriendschap weer herstellen? Maar hoe weet je wat ik aan heb voorgesteld? Ik vergeet niets, Maurice. Ik zal mijn kaarten open op tafel leggen. Open op tafel... Je hebt van mij gevraagd, er, geëist dat ik twee getekende verklaringen zou meebrengen. En wat zou dat? Eén daarvan had jou de mogelijkheid gegeven om mij de rest van mijn leven te chanteren. Met de andere zou ik een aantal van mijn vrienden hebben verraden. Dat laat ik voor je eigen verantwoording, die beschuldiging. Dat doet er niet meer toe. Ik heb die verklaringen niet meegebracht. Wat ik wel heb meegebracht is het bewijs van je eigen voornemen om je regering en je vaderland te verraden. Wat is dat voor een belachelijke bluf? Het is geen bluf, Maurice. Ik beschik over een bandopname. En de inspecteur en monsieur Laroche hier kunnen getuigen dat de kwaliteit van die bandopname voortreffelijk is. Van het gesprek dat je het afgelopen half uur met mijn dochter hebt gehad. Er zitten namelijk drie microfoons in deze kamer verborgen. Om precies te zijn hier, hier en hier. Wist jij dat, M? Ja, dat wist ze. En? U schijnt te vergeten dat bloedwraak van de ene generatie op de andere overgaat. Totdat er een eind aan wordt gemaakt, zoals wij nu hier doen. Een kopie van deze opname zal ik doen overhandigen aan je ambassadeur hier in Parijs. Een andere wordt voor alle zekerheid langs de gebruikelijke kanalen ter beschikking gesteld van de autoriteiten in Boedapest. Ik hoef je zeker niet te vertellen, Maurice, hoe ze daar overlopers en verraders beschouwen. En hoe ze daarmee plegen af te rekenen. Het zal hoogstens een kwestie van, van tijd zijn. Jij kunt mij hier niet gevangen houden. Natuurlijk niet. Je kunt gaan en staan waar je wilt. Desnoods als een moderne Ahasvers. Je zult dan nergens rust kunnen vinden. Dag en nacht zul je maar aan één ding kunnen denken. Hoe en waar zal het eind tenslotte komen. En gedurende die tijd zul je eindelijk eens kunnen beseffen... wat mijn leven is geweest al die jaren. Dacht je dat ik dat niet te lang beseft had... Simon, jij noemt jezelf christen. Met andere woorden, ik diende andere wang toe te keren aan een man... die zelf het bestaan van de god ontkent. De god die vergeving en deugd genoemd heeft. Je bent heel handig, Maurice. Dat ben je altijd geweest. Maar zo'n stommeling ben ik niet. Inspecteur, ik eis politiebescherming. Die krijgt u ook, monsieur Seps. Tot aan de deur van uw ambassade. Roger... Laten we teruggaan naar ons hotel. Natuurlijk, lieveling. Ik kan dit echt niet langer verdragen. Ik ga met jullie mee. Ik heb hier niets meer te zeggen. Maar ik... Ik... en. Goedemorgen, Roger. Is er een speciale reden voor je bezoek? Helaas ja, sir. Ik maak me zorgen over Anne. Wat is er aan de hand? Ja, ze is gewoon zichzelf niet meer sinds we terug zijn uit Parijs. Uh, ik vermoed dat ze gewoon behoefte heeft aan vakantie. Aan een, een echte vakantie dit maand. Volkomen verandering van omgeving. Wat zou je zeggen van een reis naar New York? Oh, dat is fantastisch. Ja, maar dat neemt niet weg... Uh... Nou, zeg het maar. Ja, ze heeft voortdurend nachtmerries. Of een seps. Ze heeft zich in haar hoofd gezet dat zij hem vermoord heeft. Nonsens. Ik vrees dat ze een schuldcomplex heeft. Ze hebben niet eens naar het huwelijk van Bill Summers. Uh, met die aardige Jill Weiss. Hmm. Help me herinneren dat ik hem een huwelijkscadeau stuur. Hmm. Heb je de krant vanmorgen gelezen? Alleen de koppen. Oh, dan heb je er waarschijnlijk overheen gelezen. Waarover? Er is gistermorgen een vliegtuig neergestart in de Alpen. Er waren geen overlevenden, Maurice Seppsch. ...was een van de passagiers van dat vliegtuig. Denk je niet dat dit eens geweten zal ontlasten? Uh, vermoedelijk wel. Tenzij... Tenzij wat? Tenzij er sprake was van sabotage. Sabotage van de kant van zijn regering? Nou, Lijkt je dat niet een beetje vergezocht. U? Waar? absoluut. Om meer dan dertig mensenlevens op te offeren... ...ten einde maar één te straffen... U kent hun gedachtenwereld beter dan ik, sir. Dat geloof ik ook, ja. U denkt dus dat ze daar niet toe in staat zijn? Dat wil ik niet denken, Roger. En jij moet ervoor zorgen dat en dat ook niet wil. Met andere woorden, de vinger gods? Misschien. Maak nou maar dat jullie zo gauw mogelijk naar New York gaan. Ik zal de nodige financiële maatregelen nemen. Wat een prachtig uitzicht, vind je niet, schat? Het hoogste gebouw van de wereld. En dan zijn er nog mensen die durven te beweren dat New York een lelijke stad is. Oh, Roger, ik vind het geweldig. Ik hoopte dat je dat zou zeggen. Wat lijken de dingen en de mensen klein en onbelangrijk als je hier staat. Ben jij op dit idee gekomen, liefje? Nee, om de waarheid te zeggen, je vader. Dat dacht ik al. Moet je al die mensjes daar beneden hmm. zien? Hmm. Net krioelende mieren. Weet je dat dit de eerste keer is... dat ik je weer eens heb horen lachen sinds Parijs? Meen je dat? Was het werkelijk zo erg? Oh, sorry, lief. Ik wist niet dat ik zo de Lady Macbeth heb uitgehangen. Af en toe een beetje. Maar het is overigens een prachtige rol. Maar in iedere rol komt een einde. Voor iedereen valt eens het doek. Vroeg of laat. Hmm. Zo was het ook met Maurice Epsch. Ja, en dat is dat. Zo begin ik het ook te bekijken. Echt? Sinds wanneer? Sinds vanmorgen, geloof ik. Nadat we die doos hadden opengemaakt en de vier zilveren kandelaars zagen die vader ons gestuurd had... Mm. ...toen kreeg ik opeens antwoord op iets wat me altijd, wat ik me altijd heb afgevraagd. Be betreft niet je vader? Ja. Oh, Roger, hij is mm. helemaal geen overblijfsel uit de donkere middeleeuwen of zoiets. Maar wat dan wel? Gewoon een sentimentele romanticus. Misschien heb je gelijk. Maar ook sentimentele romantici hebben hun schaduwzijde. Hm? Ben je daarom niet blij dat ik zo'n keiharde realist ben? Van dat ben ik hoor. De afrekening was de zesde, tevens laatste aflevering van Oog om Oog een hoorspelserie door Val Gilgood. Vertaling Alfred Pleiten De rolverdeling was als volgt Simon Hunter, Peter Arians Roger Gale, Bert Dijkstra Bill Summers, Jan Borges Anne Gale, Corrie van der Linden Jill Weiss, Els Buitendijk Maurice Seps, Rob Gieraert Inspecteur Perroquet, Frans Somers Gila Roche, Hans Veerman en Julie Dassin, wiesje Bouwmeester. De regie had, Dick van Putten.